Eén uur. Eva de jong met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem vindt dat, dat er nog ruimte is... om te onderhandelen over de bezuinigingen op de salarissen in de zorg. Hij zei dat in Nieuwsuur. De vakcentrales noemden het gisteren onacceptabel... om vast te houden aan de nullijn voor rijksambtenaren en zorgpersoneel. Ze zijn sceptisch over het komende sociaal overleg. Als de bezuinigingsplannen worden doorgevoerd... dan is het volgens Dijsselbloem mogelijk... om een deel van de het bezuinigde geld terug te laten vloeien naar de werknemers...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 Volgens de Braziliaanse minister van Defensie moet een land dat een onafhankelijke positie in de wereld wil innemen, zorgen voor zijn eigen veiligheid. Tot nu toe hebben maar vijf landen kernonderzeeërs: de VS, China, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Brazilië ontwikkelt de onderzeeërs in samenwerking met Frankrijk.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 Goedenacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. Uh, wij hebben twee gasten hier in de studio. Laurens Johansen, de muzikant, theatermaker, gitarist... en Murk Jaap van der Schaaf, filmmaker, ook helemaal muziekgek. En we hebben het over uh, Malinese muziek. Ze zijn er eigenlijk al mee bezig, een inzamelingsactie... Uh, van gitaren voor Malinese muzikanten. Want daar, in, met name in Noord-Mali, waar islami islamistische uh, rebellen een tijdje de macht hebben gehad. Uh, zijn heel veel gitaren kapot gemaakt. In het vuur gegooid, kapot geslagen. Er mocht geen muziek gemaakt worden. Er zijn zelfs handen afgehakt. Als dat gebeurde, ook om andere redenen trouwens. Uh, die actie, die vindt aanstaande dinsdag plaats in Paradiso. En dat uh, was een site. Laten we die nog even noemen. Ja, www.musicformali.com. Als u nog een gitaartje over heeft, Precies. bijvoorbeeld. Ja. Of, of op een of andere de, manier. Of de film wil steunen. Er staat ook een link op naar Cine Crowd. Ons crowdfundingproject voor de totstandkoming van de film. Ja, het is in, in het Engels, hè? He. Music for... Ja, het is my. in het Engels, ja. Um, en um, ja, wij gaan in dit uur hopelijk ook met luisteraars praten. En ik uh, heb net al de oproep gedaan... heeft u een gitaar, houdt u van gitaarspelen? Heeft u een mooie, goede band met die gitaar? Wat betekent die gitaar voor u? Weet u misschien nog dat u uw eerste gitaar kreeg? En wat was dat voor gitaar? Of heeft u een gitaar die je wel kunt missen? Kunt missen, want dan kan die mooi naar Mali. En uh, nou ja, uh, uh, even kijken. Dan, dan gaan we wat regelen. Dat wordt allemaal goed, ge goed gedaan. Er wordt ook nog gefilmd. Ja, kom gewoon lekker dinsdag langs bij Polen. Dat is nog beter. ja. Als je een gitaar meeneemt die je weggeeft, dan mag je gratis naar binnen. Anders kost het een tientje. Dat is nog steeds heel schappelijk. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer 0800 1211. Uh, of 1121, dat is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl Casaluna.ncrv.nl uh, En hekje Casaluna voor de twitteraars. Leon Hoeks aan de telefoon. We doen één beller en daarna gaat Lauwens een liedje zingen. Leon? Goedenavond. Hallo. Hallo. Gitaardocent zie ik. Ja, klopt. Als een bus. <hierig> Hallo Leon. Hallo. Alles goed? Heel uh, Kennen jullie uh, elkaar? Nee. Oh. <laughs> dat klopt nee, want, met... uh, die klikken hè. Bum, ja, meteen al, hè? Gitarist onder elkaar. Hè? En aan wie geef je les dan, Leon? Ik geef uh, uh, Ik heb uh, nou even kijken, de jongste die is 7 jaar en de oudste die is 76. Oh, dat is. En, uh, ja. en ik heb ongeveer uh, 37 leerlingen per week. Dus, uh, Doe maar. Dus ik zie heel erg veel. En, en kom je zelf nog wel aan het spelen toe? Ik doe niks anders. <laughs> ja. En wat voor muziek maak je? Um, nou, ik maak eigenlijk. Uh, nou. No, van alles. Klassiek gitaar, uh, daar zei ik mijn, uh, mijn hoofdvak, zeg maar. Uh, Latin, klassiek, ja, jazz. Uh, popliedjes, blues af en toe. Blues hoort er altijd bij. Precies. Dus, ja, dus. Wat, wat, wat is je lievelingsgitaar? Uh, mijn lievelingsgitaar? Ja, dat is de, ja, ik heb er een paar meer, maar de, uh, ik heb er eentje. Dat is de ring eigenlijk van mijn vader. Uh, mijn vader had een heel mooie diamant ring. En uh, toen hij stierf zei mijn moeder, nou mag jij die ring hebben. Ik zeg, ja mam, ik gewoon niet met die ring lopen. Nou weet je wat, zegt ze? Ik koop er een mooie gitaar voor, en, uh, oh. ja, en die heb ik hier al twaalf jaar ja dierbaar. En wat is het er voor in? Een uh, Prudential Sanchez, een uh, klassieke, Spaanse, akoestische, ja. Heb je hem daar staan toevallig? Ik heb hem hier naast me staan. Kan je er even op spelen? Nou, ik zal even... Nou, Lekker. Ik, uh, lek ik even de telefoon weg, ook een ogenblikje. Ja, praten wij even door. Uh, ja, ik weet niet of het handig is om door te doen, want hij gaat natuurlijk gewoon zo spelen. Maar komt ja. u, ja. komt u. Dit was zo'n zo, zo eind, hè trouwens. Ja, mooi. Er zat een mooie punt aan. Mo dankjewel. Dankjewel, ja. dankjewel voor het spelen. Ja. En voor het ja. vertellen. Ja. Uh, het is ook, ik heb... In uh, plaats van één gitaar heb ik twee gitaren Voor de actie. Ja, oh, wel. wat goed. Kom je langs, Leon? Ik kan... Ik kan niet, dus, want ik moet les geven. Het is mijn. Uh, ah. Uh, en waar zit je ergens? Ik zit in Os. Oh, oké. Okay. In, in Os? Maar ja. wij, ko wij komen hem ophalen, Leon. <laughs> Allebei, graag. <laughs> nou. Drop een mailtje en dan uh, ja. komt het goed. Wat zijn het voor gitaren? Twee, uh, één uh, klassieke, uh, normale, Spaanse en één... Uh... Kindergitarren, zeg maar. Ah, ja, kijk, fantastisch. Wat ja. ik misschien leuk vind, om even te vertellen... alle gitaren die, die uiteindelijk die kant op gaan... proberen we het altijd even goed te labelen waar ze vandaan komen. Zodat we ook uh, tastbaar bewijs in de, in de vorm van een goede foto kunnen leveren... dat ze echt goed terecht zijn gekomen. En dat er uh, ja. een Malinese heel blij mee gaat zijn. Huh. Maar stuur alsjeblieft een mail ook naar musicformali.com en dan uh, uh, nemen wij contact op. Doe ik zeker. Nou, wat, wat, uh, wat, wat? goed, Leon. Uh, er moet ook even zijn handen afhakken. Ongelooflijk. Ja. Je, je, je hart als gitarist breekt als je dat hoort. Ja, ik snap er helemaal niks van. Als mensen, of ja, wereldwijd, een uur in de week aan muziek zouden doen, is er alle oorlog opgelost. Wauw. Ja. Dank je, Leon. Dat ja. klinkt goed. Goeienacht, hè? Ja, vanzelf. En een hele mooie uitzending nog. En ik hoop dat jullie, 200 gitaren. 500 <laughs> Dankjewel. Mee. Heel erg bedankt. Er is weer een mooi begin gemaakt in ieder geval vannacht alweer. Dankjewel. Ga je, en dan, dan ga, ja, dag. Doeg. Goedenacht. Laurens, die gaat nu uh, wat spelen. Wat ga je spelen? Ik ga de eerste Nederlandstalige uh, Malinese stijl blues uh, voor jullie spelen. En het gaat over twee strijd, uh, de ja en nee gedachten in een lied. Zo. So. we even terug naar de malinese stemming. Voor alle gitaristen die nu luisteren. Dat gaat D A D G A D Zij is weg en je bent blut En je legt jezelf te rusten Maar je bent nog steeds aan boord Onderweg naar verre kusten Terwijl je nog een fles aan boord In je hoofd, en je zou het liefste janken, maar daarvoor ben je te verdoofd. Je ziet je mij in alle ramen, in de rode neongloed, sterk spul door je aderen, groene rook raast door je bloed.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 Het zo opkomt voor een ander, maar het voor zichzelf niet kan. Ja, het houdt altijd iets... Lullig als je met zo weinig mensen gaat klappen. Maar het was uh, mooi. En dit is dus de eerste Nederlandstalige Malinese blues. Overigens, dat klopt toch? Dat zei ja, het. ik. Uh, nou, mijn weten wel, ja. Ik heb, we hebben een mailtje binnengekregen van uh, Ton Verhees. Die schrijft: Het is niet zo dat de blues uit Mali. <klaars> Malinese en Ali Farka Touré in het bijzonder. Hebben ze zich ook geïnspireerd op oude bluesplaten uit de VS? Zeker weten. Ik weet, ik weet dat uh, Henriette vertelde mij dat. Uh, dat Henriette is die. die de meeduwe. tweede vrouw ja. van Ali ja. ja. ja. Uh, Henriette vertelde dat Ali helemaal gek was op Jimi Hendrix. Dus hij draaide Jimi Hendrix ook inderdaad helemaal grijs. Nou, wat ik misschien. Ik vind dus wel mooi om te vertellen eigenlijk: die wisselwerking is enorm sterk. Toen de gitaar uh, ontdekt werd eigenlijk en populair werd, in de jaren 50 dat die echt uh, booming werd, zeg maar. Toen is die dus. Uh, uh, uh, die, die gitaar die kwam ook weer terug vanuit Amerika, in, uh, in uiteindelijk ook weer Mali. Ja. Um, en, uit, en toen is die elektriciteit daar opgepakt en zijn muzikanten als Ali Farka ontstaan. Door een wisselwerking. Ik denk dat, ook dat het ook bijzonder is voor Mali, omdat zij uh, de hele wereld beïnvloeden. Maar ook zich laten beïnvloeden, zich later beïnvloeden door, uh, door de wereld. Het is daar ook gewoon 2013 en ze hebben tradities en ze hebben een hele oude muziekgeschiedenis. Maar uh, het gaat dan het gaat in een razend tempo: ontwikkelen zich stijlen en gaat het steeds door en plukken ze ook het beste van wat de wereld in hun ogen te bieden heeft. Ja, je had de hele oude Sahara-muziek. Bijvoorbeeld dit. Even heel kort. Dit is Takamba-muziek. De... Wat voor muziek? Takamba heet dat. Ja, en dat is? Dat is uh, muziek die gewoon diep in de Sahara gespeeld wordt. Zeer hypnotisch. Zeer minimalistisch. En heel ruig. En ongepluist. Ja. Ali Farka kende die muziek ook. En wat je nu hoort zijn uh, Nagoni's. Maar uh, Ali Farka kende deze muziek en die dacht gewoon van... laat ik eens even dit soort met een uh, elektrische gitaar spelen en dan kreeg je dit. gitaar. Hoe oud zijn hij geworden eigenlijk? Uh, ongeveer. Ongeveer oh, 61 in de 60. Ja. 68? Ja. Er is, uh, er is uh, nog een mailtje binnengekomen. Er zijn heel veel, of nou heel veel, maar toch ja. wel meerdere mailtjes binnengekomen. Uh, ook eentje van uh, Anneloes uit Eindhoven. Die schrijft uh, indrukwekkend verhaal over Mali. Ademloos naar de muziek en het verhaal geluisterd. Ben zelf gitarist en mijn vingers kriebelen nu om te spelen en te helpen. Ja. Wat een gaaf initiatief. Kom graag met de gast in contact. Begin juni vindt hier in het zuiden van het land... festival Muziek op de Dommel plaats in Tempels. <coughs> Uh, waarbij 125 gitaristen samen gaan spelen... lijkt me logisch en mooi ook op dit festival aandacht te bieden... aan de actie en gitaren en toebehoren in te zamelen. Dat worden meer dan 200 gitaren, hoor. Kunnen jullie me contactgegevens sturen? Ja, kan absoluut. Volgens mij is al een mailtje teruggegaan. Ja. Maar dat is wel mooi. Uh, nog even... Over die film die jij gaat maken, dat ja. heb je dus voor een deel hier gedaan, in Nederland met Malinese muzikanten. Uh, maar je gaat ook mee als die gitaren daar gebracht ja, worden. Is dat althans de bedoeling, maar dan moet er nog wel wat geld binnenkomen. Ja, klopt. De acties die zijn een beetje tweeledig dat, um, dat we ook een, een crowdfunding campagne zijn gestart. Um, je hebt in Nederland cinecrowd. dat is een website waarop filmmakers een project aan kunnen bieden. Um, uh, en een streefbedrag kunnen proberen te halen door vooral, en dat is een mooie manier, door draag, krak, draagkracht te creëren, zodat mensen uh, ook de film. Um uh, willen dat die film gemaakt wordt. Ja. Het is een beetje, je bouwt, je bouwt niet een huis en je hoopt dat er mensen in gaan wonen, maar je, uh, je vraagt of mensen in een huis willen wonen en dan ga je hem bouwen. Ja. <laughs> dat is een, een mooi principe, een mooi democratisch principe, denk ik, waar, ook de, waar we op die manier willen we ook geld voor de film inzamelen. Maar als je niet genoeg geld binnenkrijgt, dan ga je hem ook niet maken. Nou ja, zo, zo zwart-wit zal het niet, uh, niet liggen. Uh, het, het is allemaal belangeloos. We vragen, we willen 6000 euro verzamelen, daarmee zijn we uit de kosten. Kunnen we, kan ik de, de crew en, en de apparatuur uh, meenemen daar naartoe. En um, um, kunnen wij, en dat is vooral, de, de film is een, een middel om het, het verhaal wat daar uiteindelijk uh, uh, zich afspeelt, omdat. In combinatie met, met uh, deze actie uh, aan de wereld te vertellen. En, en in hoop dat, dat de wereld zich ook laat inspireren. door een klein pragmatisch initiatief van twee uh, hele witte Nederlanders. die, uh, die enorm uh, geïnspireerd en, uh, en een warm gevoel krijgen van die muziek. Uh, en, uh, en dat is wel grappig. Jullie, jullie komen een beetje uit verschillende. Jij komt uit Zeeland, hè, Laurens. en jij uit, ja, uit Friesland. Fries, ja, uit ja, we komen Het is allebei bij... wel een beetje te horen. We komen ja. allebei uit krimpregio's. Ja, ja. <laughs> schep een ja. band, hè? Ja. ja, daar krijg je echt de blues van. Ja, dat is <laughs> moet gaan wel. Um, nou, dat film, dat is ook weer via Music for Mali mu een beetje doorklikken ja, en dan kom, uh, je een doorklikken, die, kom je erop. In uh, een moment, ja, een beetje doorklikken kom je erop. Ja, goed. Dan gaan we niet nog meer sites noemen. Een mailtje van Corine Sloot, die schrijft: Hallo, Casaluna, ben naar viool geschwitst. En heb dus een gitaar werkeloos in een hoekje staan. Nou, huppakee vraag al een tijdje rond of ik iemand er blij mee kan maken. En nu eindelijk iemand gevonden. Ik kan waarschijnlijk niet naar Amsterdam komen. Dus als het op, de een, of andere, als het op een andere manier kan, heel graag. Wat een geweldige muziek uit Mali. Ik snap hoe de gast geraakt was. Zelden zoiets gehoord. Bedankt hiervoor. Mm. Nou ja, dit uh, gaan we ook regelen. Dus we, hoeveel hebben we er nou? D drie. Drie hebben we er al. Ja. Nee, en, en dan nog die ja, actie. Ja. Ja, dat zijn ja, dat er wel en de 200. Hè. Dus, <lacht> <lacht> zoiets. Aan de telefoon nu, uh, Arie Klok. Goedennacht. Hallo. Hallo, ook een gitarist? Ik zou het willen. Wat zeg je, sorry? Ik zou het willen. Maar? Het enige gebrek aan mijn opvoeding vind ik... is dat ik nooit het muziekschrift heb leren kennen. Maar je bent toch nooit te oud om iets te leren? En op een gegeven moment ben je volwassen, ga je het huis uit... en dan kan je alsnog gaan gitaar spelen. Ik heb een gitaar, ja. Joepie! Uh -huh. En? Maar speel je er zelf op? Nee. Ga je er nog op spelen? Nou, ik denk het niet, want uh, ik denk dat ik die uh, weg ga geven. Aan wie? <laughs> ja, wat zou je denken? Je is daar blij mee. Wat ja. leuk, Adi. Wat, ja. wat fijn. Uh, ja. Goed om te horen. Uh, jouw gast, hè? Ja. Oh, sorry. En die was aan het woord? Eh... Uh, hoe die kan spelen en de muziek kan laten horen. Ja, programma brengt mij tot het Ah. Oh. Ja, Ari, het is ook gewoon heel... Uh, het komt vanuit het hart, dat is gewoon... Muziek liegt niet, muziek is niet politiek. Dat muziek gaat gewoon direct naar je hart. Dus wij zijn gewoon, gewoon heel eerlijk en simpel bezig om dit gewoon te doen. En verder niks. Exact. Ik ben uh, fotograaf en ik heb een uh, documentaire gezien over de muziek in Afrika. Op het ITVA. Daar zit een film in die jouw Ja. Had. Jij bedoelt Staf Banda Bilili. Brengt. Van, van die muzikanten in de, op de, in de fietsjes. Precies. Precies. Ja, die heb ik ook gezien. Daar moest ik ook wel een traantje bij wegpinken toen ik die zag. Fantastisch. Over gehandicapte Congolese muzikanten die door middel van muziek uh, ja. hun stem kunnen laten horen in de wereld. Ja, ja fantastisch. Ja. Prachtig, ja. ja we, uh, in Paradiso speelt dus ook de, de We Are Here band en de, daar ben ik een beetje de bandcoach van. En dat is een, uh, een band die hebben we ook met hulp oh. van Paradiso samengesteld uit... Uh, ...uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zijn honderd mannen en vrouwen die leven al tien jaar in onzekerheid... ...en die wonen in een, uh, nu in een grote leegstaande kerk. En drie van hun zijn echt super muzikaal. Dus we hebben een band om ze heen gebouwd... ...en we hebben ja. mooie optredens. Ja, kerk. En, ja. ja kerk dat weet ik ook wel. Maar wat ben jij een mannetje, zeg? Nou <laughs> <laughs> ja, ik hou gewoon van mijn mooie muziek fijne dingen doen. Eh, uh, Arie? Arie? Kun je uitleggen wat het was dat jou zo raakte in die muziek van Laurens? Ja, uh, ik ben 67 jaar. Ja? Ik met uh, de blues en de crash band. En dan komt deze man en die legt het mij uit hoe het ooit gewerkt heeft. Jou, jouw gast. Ja. En dat is mooi. En dat raakt je. Um, die gitaar, hoe krijgen we die hier in Amsterdam? Uh, ik woon in Monacadam. Oh. Makkie. Dat is Je kan langskomen en dan en in... in, in je, je kan gewoon langskomen in Paradiso, hè, dinsdag. Ja, ik denk dat uh, ik hem uh, ga leveren. Nou, gezellig. Dan zie ik je dinsdag. Dankjewel, Ari, voor het bellen en voor de gitaar. Oké, okay, top, Ari, dag. Goeienacht. Doeg. Doeg. Um, Baudouin Snoek schrijft een mailtje. En uh, hij schrijft daarin onder meer dat hij het een mooi initiatief, een prachtig initiatief zal, uh, vindt van de gitaar. muziek is o oh, zo belangrijk voor ieder mens. Ook hier alleen we verleren het om zelf muziek te maken met al die radio's om ons heen. Succes <lacht> voor deze giganten. Uh, oh, hij wil het ook zelf op de radio vertellen hoe ik, zie ik hier nu staan. Nou, misschien kunnen we die nog even terugbellen. Er staat een telefoonnummer bij. En uh, dan hebben we even een snelle mail. Wat een mooie uitzending. Bedankt. Echt afschuwelijk wat er in Mali aan de hand is. Ongelooflijk verdrietig. Het is zo'n mooi land met zo'n rijke historie en met zulke muzikale mensen. Ik heb aan het rondreizen door Mali bijzondere herinneringen. Anyway, een van mijn favoriete CD's is uh, Mali to Memphis. Een African American Odyssey. Ja. Putumayo. Waarop je duidelijk kan horen hoe sterk de invloed is van Malinese muziek op de blues. Daar zit een linkje bij. Die kennen jullie vast wel, schrijft deze gast. Volgens mij is dat van Corey Harris, de gitarist. Ook in het kader van de film The Blues van Martin Scorsese. Ik heb geen idee. Een Amerikaanse donkere gitarist die terugreist naar Mali. En ja. daar speelt met de muzikanten daar. Ja. Nog, nog een mailtje van een, uh, uh, iemand die schrijft... Uh, wat een mooi initiatief. Is er echter is is echt niet een groot risico... dat ook deze gitaren zullen worden vernietigd? Ja, dat, dat, zal er, dat zal de tijd uitwijzen. Die kans is natuurlijk dat, uh, um, dat de situatie zo onstabiel blijft... dat het uiteindelijk weer terug kan vallen in, uh, in onzekerheid en onveiligheid. Ik uh, denk sowieso dat, dat zeg maar, uh, alle muzikanten... die zijn nu sowieso gevlucht uit het noorden. En die zitten nu allemaal in Bamako. Ja. Dus zeg maar, uh, er is sowieso schrijnende behoefte uh, aan instrumenten. Dus als we het zeg maar niet in het noorden kunnen afleveren, omdat het daar onveilig is... die muzikanten die zitten daar dan ook niet. Dus wij gaan dan gewoon naar Bamako, en we, maar we gaan gewoon zelf mee. En we zorgen gewoon dat ze op de goede plekken terechtkomen, want we kennen iedereen daar. Ja, het dus, komt goed. We, het komt helemaal goed, ja. Mooi, eens even kijken. Ria. Goedenacht, Ria. Ja. Yeah. Hallo. Hey, uh, met Rio Bashou, Snoeks Bajou. Hallo. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Uh, mijn man die was een uh, gedreven volkszinger. Helaas uh, leeft hij niet meer. En maar zijn uh, voornaamste instrument was een banjo. Uh -huh. Maar hij heeft ook nog een mooie gitaar. En uh, die staat werkloos in. Uh, ja, werkloos. Alleen hij heeft een ongelukje gehad. Hij is een keer uh, van de wand gevallen en met de onderkant op de put van een muziekbox. Maar. Ze uh, dus zit ik een gaatje. Dus ook, Tom Knol, nou geen gaatje, het was wel een deukje. Ja. Tom Knol, is daar heeft hij ook mee samengespeeld, de vader van Tim Knol. En ik ken Tim ook. Oh, oh wat leuk. <laughs> ja, dus, uh, en mijn man die was heel goed bevriend met uh, Leonard Nijegg, want die komt ook uit eh. Uh, ah, um... Maar ja, die, uh, ik weet niet of die gitaar nog gerepareerd kan worden. Want Tom zei ook, misschien weet ik, via Tim nog wel iemand dat, uh, die hem eventueel kan repareren. Ja. Uh, ik weet niet, uh, hij staat hier maar te niks en ik speel het niet. Ja, hij is absoluut te repareren, als ik het zo hoor. Uh, uh, als, de als de kop niet is afgebroken en er zit een deukje... Nee, nee, nee. Dan, je dan... uh, een kap op de bovenste fret en dan resoneert hij niet. Dan is het goed, maar als je die eraf haalt, dan resoneert hij. Dat weet ik dus wel. Daar weten ze absoluut raad mee. En anders... We wel raad mee en anders ja. ontstaat er weer een nieuwe muziekstijl, denk ik. <laughs> <laughs> ja. nou, ik ja. speelde ook een beetje zo de stijl als het een na laatste we dat Nederlandse wat je... Uh, nou, ja, te gek van dat fingerpicking. Ja, het was de banjo was ook een ik ben banjo. Nou, te gek. Op Sanderde Kaap te Oh, wat fijn. En, uh, Waar komt u zelf vandaan? Ik, horen horen kijk. Horen. Ja, Tip Knol ook. Ja. Ja, ja, ja, horen Ik, ik ken Onno goed. Ik heb meegespeeld op de Beans en plaat Ja. horen is een levendige muziekstad. Ja. Er komt veel goeds vandaan. Hoe gaan we dat doen met die gitaar? Komt u langs dinsdag? Nou, ik kan dinsdag niet. Ik kan hem niet zelf brengen, dus ik weet niet hoe ik hem daar moet krijgen. Hij ligt nu nog bij mijn vriendin. Kunt u een mail ik, sturen uh, naar Ja. Ik kan Afrikaanse muziek, want zij heeft, uh, is het heel lang getrouwd geweest met een, uh, iemand uit Sierra Leone. <lacht> dus ze heeft ook heel ja. veel Afrikaanse muziek. Ja. Nou, ik maar denk... goed, uh, hij, ik heb die gitaar en als die hier gerepareerd kan worden, dan mogen jullie hem hebben, want er uh, ja. worden te missieven nuttig nou, meegedaan. gedaan. fantastisch. Het nu maar ja. Hartstikke aan. Hartstikke. hartstikke mooi. hartstikke ja, ik kou, maar... <laughs> Maar we konden het allemaal heel goed verstaan. Dank u wel voor het bellen. Ja? En, en voor en dus de gitaar. En kom ik dan verder in contact met u? Uw... Ja, wij, ik, uh, ik neem aan dat hier gegeven zijn nu. Dus wij, uh, wij noteren u en wij nemen contact met u op. En, en, en, ja. ander, en anders ja. misschien even via die site. Uh, mocht ja. dat nou uitblijven? Want ik weet, ik, wij kunnen het niet helemaal beoordelen of dat Sorry. gelukt is. Dus dan is het music ja, ja. voor... Ja, even kijken, er stond dus. Uh, Muziek of was, was het wat ja. ja. Info Of uh, Www. Www. En, dan even ja. naar de en de mail als u daarop doorklikt, door dan komt het, uh, het mailadres uh, groot in het scherm. is, het het is het een gitaar. Epifoon. Super, super, fantastisch. Heel welkom. <laughs> Ik vind het ja, ook heel. Uh, ja, dat was heel verliefd op de gitaar. Was fantastisch. Ja, maar wel bijzonder dat u hem weggeeft. Wegge Oh, ik kon mezelf van mijn kop slaan. Er was, uh, het touwtje waar hij in opgehangen was, was niet sterk genoeg en ineens. Was het oh, ja. naar beneden. Ja. Maar is het niet, mo is het niet moeilijk... Re is, mogen jullie hem hebben? Mevrouw Snoeks, is het niet moeilijk om hem weg te geven dan? Juist vanwege die herinnering? Ja, dat is het zeker. Want het was mijn huwelijksgedoe aan hem. Oh, jeetje <laughs> dus, Maar ja, nu staat hij met een niks. Dus ik heb veel liever dat hij uh, in goede handen komt. En dat er dan even opgespeeld wordt. Ah, geweldig. Ja. Mooi. Dank u. Dus, we komen een persoonlijk ophalen bij u. <laughs> ja. Dat zie ik dan wel. Gezellige ja. middag worden. <laughs> uh, bedankt, hè? Goeienacht. Ja, graag gedaan. Even uh, kijken, even wat... Uh... Het Doeg, dank u wel. Ja. Uh, wat tweets. Digiclown schrijft... Je bent nooit te oud om gitaar te leren spelen. Muziek leren is vooral luisteren en theorie en blaren en leuk. <laughs> en dan uh, Peter Schong, de VPRO, zond jaar... Ga jij maar even daar staan, dan kan je een liedje gaan spelen. Want dat... Uh... Dat gestemd de hele tijd. Uh, de VPRO zond jaren geleden... een documentaire uit over Ali Farka Touré. En er, wordt, er zit een linkje bij. Die zouden ze dus moeten herhalen. En... even kijken... Oh, iemand schrijft dat je het over schoonbroer hebt... betekent dat je wel een Zeeuws-Vlaming moet zijn. Oh ja. Nou, dat zijn ze dus, geloof ik wel eventjes. De belangrijkste. Ja, heb, heb je nog een liedje? Ja, ik, uh, ik heb je net Samba Touré laten horen... dat... Uh... Zijn blouseje heb ik me door laten inspireren. En uh, het grappige is, mijn vader komt dus uit de, de Fahreureilanden, Joensen, En uh, ik uh, ben voor het eerst in het oud noors aan het zingen in het Fareur. Want het grappige is dat de Faroese taal... Uh, heeft dezelfde tongval als het Malinees. En uh, het fijn is ook dat jullie niet kunnen verstaan wat ik zing. En in het Malinees wel, dacht jij? Uh, nee. <laughs> nee, dat bedoel ik. Dus het nee. heeft hetzelfde effect. Uh. <tog> uh. Hij, maar je gaat het nu in het. In het Farreurs. Farreurs zingen. En ik zing waar gaat het over, over ja. um, onze reis naar Nia En als je je muziek speelt, ben je vrij, waar je ook bent. Omstemmen. Dat is het. Zo, sorry, dat, uh, dat is heel slordig, maar. Je zit maar, de hele tijd te stemmen uh, in dan Sinds Als ik om... dus de Malinese muziek speel, dat is heel erg muziek op stemming. Dat is heel anders dan westerse muziek waar je gitaar in één stemming laat. Ik, ik, ik, ik stem voor elk nummer mijn gitaar in een andere stemming. Dat, dat doe ik nog maar net. Dus het is even omschakelen. Maar hier komt hij dan. We, we zien het door de vingers. Sorry hoor. Oké. Okay. Het is live. Spel mooi muziek, o eer de vrie, o op uit de De ontje bossen hier weer mee, en Het is een vreemde tijd, het We spelen mooie muziek, oh heer het te pas zijn. En ei, onsje bossen We spelen veel aan, Schudden. Mooi. Vaar, ik heb... Uh, is, is dat... Uh, op, dat is, is dat Noors? -noor of dat, dat varen... Waar lijkt dat op? Dat is oud-noors. Dat is... Uh, Oude vikingtaal. Oh, mooi. Ja. Yeah. Ook dat nog. Ik heb, ik zei ik had, ik had toch niet alle tweets even goed bekeken. Maar er schrijft nog iemand uh, vet vergelijking tussen Malinese Blues en hele oude Blues van Skip James. Nou, dat was aan het begin van het eerste uur. Hè. Maar ook Leonie Jansen heeft getweet. getweet ja, getweet. Leonie Jansen komt ook meedoen. Ja, ik neem dinsdag 5 maart een akoestische bas mee. Voor Mali. <lacht> oh, wat goed uh, En jij zegt ze dan, uh, nou ja. Dat uh, is ja. leuk. Zij oh, ze komt ook. Ze gaat meedoen. Jazeker. Ja, zeker. Ik kwam haar uh. vorige maand uh, tegen voor het eerst. En uh, zij heeft uh, samengewerkt met Tumani uh, Diabaté. Geweldige Kora-speler. we kwamen elkaar tegen in het Bimhuis En uh, zij was zo enthousiast. Gewoon, uh, gewoon we ontmoeten elkaar. En ik vertelde haar een beetje over mijn plan. En... Ja, het klikt eigenlijk heel erg. Dus toen zei ik van je om te komen zingen. Een bijzonder is, zij is net als Laurens een tijd in Mali geweest. Ik geloof dat zij in Bamako gezeten heeft een aantal weken. En zij heeft zich ook een aantal Malinese nummers eigen gemaakt. Ze komt in het Malinese. En zij telt ook altijd op met vrouwen uit de hele wereld. Ze zijn misschien ook wel Malinese. Ze uit Zika Female Factory. ja, precies. Het zijn nog meer namen geweest volgens mij. Nou, we zijn hem dan vereerd dat ze erbij wil zijn. En dat ze het steunt. Nou, mooi. Ehm, uh, Boudewijn Snoek. Ja, goedenavond. Ja, volgens mij heb ik, nou, heb ik jouw mailtje net voorgelezen, hè? Ja, nee, precies. Ja, maar ik vind dit, dit is toch veel leuker. Hoor. Ja, ja, ja. Ik had, <lacht> had, had een zonder dat ik het mailtje heb voorgelezen. Ja, kijk, als ik een mailtje schrijf... Even, moet je je voorstellen, van, ik ben met pensioen. En als ik begin met werken, dan ga ik varen... en dan kom ik in West-Afrika. En, en, en ineens maak je een cultuur mee dat je denkt van... Jezus. Ja, van, dan, dan ken je Afrika vanuit, Afri, uh, vanuit Kuifje en dat uh, soort uh, filmpjes en een uh, oom die op mijn verjaardag filmpjes draaide. En het is <tie> totaal anders en je maakt een cultuur mee dat je denkt van wauw zeg. Maar, als je, maar, maar je, maar als je muziek maakte, dan probeer je je te stellen hè, van nog steeds hadden we grondstoffen daar weg. 200 kilo kopen, ruw kopen, vier mannen die geslepen gewoon die, dat en met muziek gaat het twee keer zo snel dat is afrika twee keer zo snel gaat het ja en dan hoor ik mensen vertellen over, over die gitaren en ik heb ze geweldig initiatief wat ja. een initiatief mag ik even wat vragen ja begreep ik nou dat jij vroeger bent gaan varen en toen ja. in afrika terechtkwam? ja ja machinist de, de, de, de, de, in de volksmond ja Oh, en, en dus ook de muziek hebt leren kennen ja ja ja ja, ja nee dit van in een ruim zitten dan honderd negers en dan heb je eh, even mensen die de lin, eh, de, de, de de lieren be, bedienen en dat zijn dan weer anderen van dat, dat eh, eh, nou ja nee, ja <laughs> korte nee en, uh, uh, geweldige mensen maak je mee en je, Dingen van. Nou, ik, ik, ik moet één, één ding. He, van, wij zijn he, van, uh, uh, op dit moment zijn we zo bezig met uh, China en weet ik veel wat. Nou, daar ben ik toen ook geweest. En, en in die tijd Japan gold als het voorbeeld van wat daar allemaal mogelijk is. En dan kom je in een haven, Takoradi was dat. En dan gaan er boomstammen, gaan er een schip. En dan, dat, dan heb je een luik waar Boomstammen naar beneden gaan. En het luik is veel kleiner dan ruim. En dan staan er op de hoeken staan er pilaren. En dan er staat er een negen. Die staat in het water te kijken. En het ruim is veel dieper dan waar het water ligt. En die wijst één boomstam aan. En die boomstam die is dan 10 meter lang. En alleen maar je duim kan passen. Kan passen tussen die, die boomstam en die pilaren. Ongelooflijk, wat ja. die mensen kunnen. En dat ging drie keer zo snel als die Japanners die boomstammen eruit konden krijgen. Kijk. En, en van, van, van, van, van, van, van, van, er wordt altijd zo negatief gedaan, maar het zijn natuurtalenten. Ja. Het is, en, en elke keer krijgen we op het nieuws te horen van daar waar iets misgaat. Of het een nieuws hoor je nooit van waar het goed gaat. Ja, nee, nu kritisch. ook over Mali. Ik ken niet anders dan alleen maar positieve verhalen over Mali. Ja, maar nu is er wel wat aan de hand, hè? Ja, nee, precies. Maar waar is wat aan de hand? En wat kunnen die, die, die, die, die, die, die van Dat ze handen afhakken. Dat, dat is ook al door de eeuwen heen gebeurd. Dat elke keer is er ergens dat het gebeurt. En dan... Wat is daar nou aan de hand? En ik had, ik hoorde het verhaal van die gitaar. Ja, nu weet iedereen, je gitaar verstop je, natuurlijk. Als dat soort tuigen ja, aankomt. Ja, ja. Van, van, het is gigantisch. Mali is heel groot. Wij hm. weten niet hoe groot Mali is. Ja, drie het keer zo groot als Frankrijk heb ik, ik net Neenland. gehoord. Boudewijn. Ik weet niet van, van, van, van, van, van, van die mensen, van uh, uh, Laurens of Maart-Jaap. Hoe groot is Mali? Ja, dat hoe hebben we net. We daar? Boudewijn, hallo. Ja, ik uh, ga hier even een eind aan maken, want ik wil even naar andere bellers. Maar dankjewel voor het bellen. En we hebben het, we hebben het gehoord: hè? drie keer zo groot als Frankrijk is Mali. Maar bedankt, bedankt voor het bellen. Oké, okay, hey, doei. Dag, Dag. Bedankt. Uh, ja, nu komt iemand die jullie kennen volgens mij: Henriette Kuipers. Hé, Henriette. Hé, Lau. Hoe gaat het? <laughs> ik, ja, top man. Ik ben echt zo. Uh, ik zit op de bank hier. Je, en, je uh, klinkt euforisch, Henriette. Ja, echt zo maar, super. Even, even voor en, de duidelijkheid. Ik wil Arie bedanken, oh. en Leon, en Ria, en jullie allemaal. Ik ben emu. Oh. Maar wat, dit is de, de, de weduwe dus? van. Uh, ja. ja. Van, hoe heet je? ook? Madame Mariette, Touré. Madame Touré, aan de lijn. Ik en, wilde even zeggen dat Ali 67 was toen hij overleed. Oh, zat ik een jaartje naast. Excuse. En dat Ali zich helemaal heeft ingezet, verscheurd ook eigenlijk... Laurens heeft het net allemaal beschreven. Maar um, dat hij heel, heel, heel erg veel voor zijn dorp wilde doen... en dat hij eigenlijk veel te vroeg gestorven is. En dat hij les gaf op scholen in zijn dorp, in, in de gitaar... en dat hij wilde dat de cultuur en de tradities uh, zouden evolueren... en zouden, zouden kunnen groeien, dat er een studio ooit zou komen... Maar helaas uh, heeft hij het niet kunnen doen. Maar Laurens, ik, ik ben zo zo en blij dat ik jou ontmoet heb. En dat oh. we samen daar geweest zijn. Ja. En je hebt net een uh, nummer, uh, een nummer uh, gespeeld mm -hmm. over hoe jij in Fonk uh, aankwam. Mm -hmm. En je hebt in het Vaar Eurs gezongen. Mm -hmm. En ik weet niet of het kan lukken, maar ik... Ik wil hier een nummer laten horen aan jullie, mm -hmm. wat ik bijna dagelijks lu luister. Mm -hmm. nou, probeer maar even. Het is een nummer van Samba Touré, mm -hmm. waarin hij beschrijft hoe het voelt om naar huis te gaan. Mm -hmm. Heel veel Noorderlingen wonen in Bamako, werken daar, hebben daar hun, hun werk en, en uh, zaken. Maar om naar huis te gaan, naar Niafunke, naar Diré, waar, waar Samba vandaan komt, is. Uh, is dit ongeveer. Maar mevrouw Kuipers, Henriette? Ja? En niet te lang laten staan. Komt u zo nog even terug dan? Dus uh, ja. even, even een klein stukje, ja. want door de telefoon ja, ja, ja. klinkt ik het niet het zo heel mooi. Ja, een klein stukje hoor. Ja. Ik, heb een, ik heb het op een moment ingezet. Oké, okay, heel goed. Hij zingt in het Soraai dat we naar huis gaan, dat we naar onze broers en onze zussen, onze moeders, onze mensen gaan, dat we naar onze rijstvelden gaan, dat we daar alles hebben, dat we daar gelukkig zijn. Alleen ze hebben vrede nodig daar. Er moet vrede komen. En de muziek is een manier om, om, om vrede te stichten. Mag ik nog heel even iets anders vragen? Hoe heeft u Ali Farka Touré ontmoet? Uh, ik, heb, uh, ik was in uh, Mali op reis met mijn uh, tweelingbroer. En dat is op zich al een heel evenement. En toen heb ik een cassette van Ali Farka Touré gevonden... Waar ik helemaal weg van was. Dus ook via de muziek. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen waar, hingen er uh, affiches en werd er aangekondigd... dat de John Lee Hooker van Mali in Raza zou spelen. Raza Utrecht. Yeah. En dat is nu uh, nou 6, 27 jaar geleden. En uh, ik heb Ali daar zien spelen. En uh, we zijn vrienden geworden... En ik heb hem geholpen omdat hij met Engels werkte en niet kon lezen en schrijven. Met uh, ja, een beetje uh, hem, hem te helpen om, om informatie en om, om, uh, om zeker te zijn van zijn zaak. En uh, zo zijn we vrienden geworden. En toen zei hij, je moet mij in mijn dorp Neafonke komen opzoeken. Want hier ben ik niemand. Maar in mijn dorp zul je zien wie ik ben. En uh, dat heb ik geweten. <laughs> ja. Kun je wel zeggen. Hoe was dat de eerste keer? Ja, fantastisch. Ja. Kun je er iets over vertellen? Maar nou ja, eigenlijk wat toen fantastisch was, was dat, ik, dat hij, hij mij aan de hand heeft genomen. En zijn cultuur en zijn taal en zijn mensen en zijn moeder en zijn familie en zijn, de rijkdom die in zijn land uh, is. Ja, omdat hij mij dat allemaal heeft laten zien. Ik heb de taal leren spreken en uh, ik ben sindsdien daar thuis. Ik kom daar thuis als ik daar ben. En uh, ik hoop in de toekomst daar ook weer thuis te mogen komen. Want uh, op het moment is het echt uh, heel gevaarlijk voor ons. Maar uh, eigenlijk wat er na zijn dood is gebeurd, is, is nog veel bijzonderder. En daarom ben ik heel... Uh, ik geloof heel erg in uh, wat Ali zei: dat hij uh, niet dood zou gaan, maar dat hij zou blijven waken over het uh, erfgoed en over, de, over, over ons allemaal. Mm. En uh, ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Hij is mijn gids. Nog steeds. En ja, en wat er allemaal gebeurd is na zijn dood is zo bijzonder dat uh, mijn passie en mijn. Uh, Ondernemingszin, uh, ja, daar ligt. En uh, ik wil Laurens helpen en de Murk. En uh, ik wil dat het een heel mooi project wordt. En ik wil dat de kinderen van Nia Funker gitaren kunnen spelen en dat ze kunnen leren en uh, groot worden en mooie mensen worden. Ja. Nog... En uh, dat ze daar uh, recht op hebben. Nog, nog één vraag. Hè? Je, je hebt zelf ook drie kinderen, toch? Zelf drie kinderen. Mijn oudste dochter, die, uh, onze oudste dochter woont in Londen. En die is binnenkort afgestudeerd, event- en artist-manager. En wat ze daarmee gaat doen, ik hoop, ik hoop ook iets heel goeds. En uh, de tweede en de derde, die wonen bij mij thuis. Die jongste is uh, 15. En hebben die iets met muziek? Uh, de oudste, die heeft met het Junior Song Festival ooit meegedaan ja, ja. En uh, daar is ze tweede geworden. En uh, ze zong heel mooi en ze zingt nog heel mooi. Was hij heel trots en... op haar, weet ik. Ja, ja, ik ben heel trots. En Ali was er ook echt trots op. Ali was ook heel trots op ze. Ja, dankjewel. Ja, voor... ja, is hij is, is, is, is overleden toen ze, toen ze eigenlijk in de pubertijd en nog jong waren, maar ze in Mali zijn, dan weten ze wie ze zijn. En hier weten ze ook wie ze zijn. Oh so, wow. Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Slaap lekker. Ik ben, ik ben heel erg blij. Jullie hebben het hartstikke mooi gedaan. Dank je wel, nou, ga nu weer zitten huilen. Ja. Ja. Ja. Doe, doe. Nou, huilen. lekker. Ja, tot ja, snel, Aliette. Ik ben blij. doe blij. Huilen doe je ook uit geluk. Precies. Huilen is ook van geluk. Dat ja. het gebeurt. Dat de actie voor, voor, voor uh, dat, de, de, ik vind het zo goed om actie te ondernemen en niet praten, praten, kritiek. Moeilijk, moeilijk. We gaan er gewoon iets moois van maken. Dank Dankjewel. wel. met de stichting Alifarka Touré in Bamako kunnen we hartstikke goed samenwerken en uh, daar gaan we iets heel moois uh, voor neerzetten. En ik bedank iedereen. Iedereen. Ja. En tot ziens dinsdag. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Doei. Tjonge nacht. tof. Nou, uh, bij al die emoties nog maar even een mailtje van iemand die jullie kennen. Dag iedereen, hier Annelies, de vriendin van Laurens. Oh. Ik maak hier van dichtbij mee hoe de jongens die nu te gast zijn hun best doen om deze actie te laten slagen. Ik wilde alleen even zeggen dat ik heel trots op jullie ben. Ik hoop. Dat we de 5e maart in Paradiso een mooie avond hebben. Zet hem op succes met de uitzending. En alles wat hieruit voortkomt. Liefst Annelies. Hendrikse. Hij heeft ook de tranen in zijn ogen. Wat vind je niet. Ja. We gaan naar Frizo Jongbloed aan de telefoon. Hoop ik. Frizo Jongbloed. Meneer Jongbloed. We gaan naar meneer Kulk. Meneer Jongbloed die wil. We gaan naar meneer Kulk. Meneer Jongbloed oh, wil wilde een gitaar doneren, dat doet hij misschien nog wel. Meneer Kulik? Ja. Hallo. Uh, ik vind het een uitstekend idee wat jullie doen. Het voordeel van dit soort dingen is dat muziek internationaal is. Hmm. En dat je dus een, uh, zelf zonder woorden elkaar wel kunt verstaan. Mm -hmm. Ik heb een, een vrij solide akoestische gitaar, die is een tijd lang ook als, als logeerinstrument gebruikt door een conservatoriumstudent hmm. en die is vermoedelijk nog in goede staat. Uh, ik, doe wat, ik heb nog wat snaren, die zal ik erbij doen. Oh, fantastisch, ja. Uh, ik heb nog nog een goedkoop Spaans gitaartje liggen bij het blad een beetje losgegaan. Dus ik kan proberen om die hoek even nog vast te zetten. Super. Anders moeten jullie dat maar zien te doen. Ja, dat komt helemaal goed. Mooi, oh, dat is één punt. Ik kom daar dinsdag mee. Nou, heb ik nog wat... Uh, <laughs> plastic blokfluiten dat is die van ouw Dat zijn op zichzelf een vrij goede kwaliteit. En ik weet, een instrument is een instrument... en als er geen gitaar is... en dat misschien mensen die dingen nog willen gebruiken... zal ik ze meenemen? Zeker weten. Hebben jullie daar wat aan? Daar hebben we zeker wat aan. Ja hoor, ook percussie uh, dingetjes zijn welkom. Ja, nou, ik heb niet veel... Nou, nee, ik, ik ben... Ik, ik heb wat meer op die gitaar te spelen. Nee, maar dat is, goed. dat is best een leuk instrument. Maar het was een heel goedkoop instrument, geloof die 90 gronden gekost heeft in de tijd. <laughs> nou, ja, ja, die, maar hij is nu van onschatbare waarde. Maar, uh, hij speelde. Nou, super. Ik zal, ik, zal, ik zal ze stemmen. Ik zie je uh, dinsdag. Ik kom uh, uh, dinsdagavond. Super fijn, tot dan. Tot dinsdag. Goed, en ik wens jullie veel succes. Dankjewel. En, uh, ja, ik moet alleen nog even aan herinneren dat niet alleen daar in Mali instrumenten nee. worden vernietigd. Maar dat heeft een heel goed punt. Want... In Zweden is dat ook gebeurd. Ja, waar zegt u? In Zweden. Oh, de de, in de Zweden. rechtzinnige dominees die, gooiden, die zorgden ervoor dat de violen in, de, in, in het haardvuur gegooid werden. Goh. En dat is niet zo gillend lang geleden hoor. Echt waar? Europa kent dit ook. Alleen handen hebben ze er geloof ik niet bij afgehaald. Nee. Dus, voor zover ik weet, dat klopt geloof ik tegen de godsdienst. Als ik daar nog heel even op in mag haken... de, de film die we gaan maken is niet, is niet zozeer een verslag... maar we willen daarmee ook vooral um, de, de mensen op de wereld die die film gaan zien... toch inspireren... Uh, uh, tot, tot dit soort van actie. En, uh, het is een klein uh, particulier verhaal wat een, een groot symbool moet zijn. En wat een, een mooie metafoor voor iets heel belangrijks is. En dat is dat muziek van onschatbare waarde is voor ons als mens. En, uh, en wat, uh, het is niet alleen Mali, maar overal ter wereld... waar muzikanten onderdrukt worden, wordt het leven onderdrukt. En, ja, maar uh, dat is, dat is eigenlijk is, de, de muziek is een, een, zelfs in de tijd de negers... hadden hun, hun, hun weerstand... ...uitgedrukt met trommelen. Ja. Mm -hmm. ja, zeker. Het zit in onze natuur. M meneer Kulk, dank u wel. Hè. Tot eerst. Goeienacht. Verder veel succes. Dank, dank u wel. Freek Cox heeft een mail gestuurd... ...en die schrijft... ...ik heb zelf geen gitaar, maar via mijn vrijwilligerswerk... ...voor Make-A-Wish Nederland. Veel artiesten in mijn netwerk. Ik heb een oproep op Twitter, LinkedIn en Facebook gezet. En artiesten als Mariet Eshuis, Pearl ja. Jozefson... Desre Manders, Jovanka... ...Anita Dot, Sony, etc een persoonlijke mail gestuurd met de oproep voor jullie actie. Oh, niet nou, minste, Ontzettend bedankt. Dat is aardig. Ja, ook weer een actie op zich. Hè, en dat dat bedoelen we. Dat willen we ook een beetje uitstralen. Ja, mooi. Even kijken. Ik zit er ondertussen nog even te kijken of er... Uh, beste man had ook fantastische muziek met flamenco-groep Ketama. Zegt jullie... Oh, wacht even. Oh, wacht even. Het begint ergens anders. Mooi stukje op Radio 1 Kazeluna om de moeheid aan de kant te schuiven. Ooit Tumani Diabate, Diabate een cd met Surinaamse gege Kaseko gegeven. Ja, Frafra -fra Sound. En dan zegt die beste man dat ook een fantastische muziek met flamenco groep Ketama. Of Ketama, Ketama. Ketama. Ketama. Mm. Nou, mooi. Uh, zou jij nog een, uh, een deuntje willen doen? Zeker weten. Dat zeg ik een beetje oneerbiedig. Wat een, een, een lied willen zingen en sp spelen op de gitaar. Wat heb je in gedachten? En hoe lang duurt het? Uh, drie minuten? Dat kan hoe nog. Hoe lang hebben we? Ja, zoiets. Uh, dit is een lied van mijn tweede cd. Ik heb het geschreven om mijn schoonbroer... die mijn muziek heeft geleerd. En hij is ook overleden. Maar dit gaat over de kracht van muziek... dat zeg maar, muziek overal uh, overleeft. In welke taal? En het heet Efterklank. En dat is de klank die blijft. En het valt gewoon samen waar wij... Helemaal voor staan en voor Ali voor staat. In welke taal? Het is in het Nederlands. <laughs> <Okay>. <laughs> Ik wil er even bijstemmen. De winter was zo lang en zo verdrietig, want hij nam je met zich mee.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 En ik werd voorgoed verliefd op jouw gitaar Het was een gouden Gibson, ik had nog nooit zoiets gezien En nu sta ik hier en tokkel elke snaar En je zal voor altijd klinken in het diepst van mijn gedachten Want ik weet dat als ik speel dan ben je daar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 en in tonen reis je altijd achterna. Mooi. Laurens Johansson was dat. En daarmee is ook meteen een eind gekomen aan Kazaluna uh, vannacht. Maandag hebben we een nieuwe aflevering. Ik kom nog even zitten, dan kunnen we nog even afscheid nemen zo meteen. Uh, maandag een nieuwe aflevering. En dan praat uh, Lex Bolmeijer met Ron Meijer van FNV Bondgenoten. Zometeen hier op de zender Nora Romanesco. En die viert een jubileum, een koperen jubileum. Die is 12,5 jaar op de radio. Ach, dat duurt ook al lang, hè? Hoe hou je het vol, man? Nou, leuk. Uh, en, en jongens, ja, uh, dinsdag in Paradiso. Ja, ja. Kunnen mensen, hoe laat begint het? Deuren gaan open om half acht, geloof ik. Deuren gaan open om acht uur. Het programma staat om acht uur. Het wordt een wervelende superavond met superartiesten. Half acht kan je er winnen om acht uur, begint het. En, ja. en tot hoe lang gaat het door? Tot een uurtje of twaalf. Twaalf? Ja, ja. Je moet, dan moet je toch midden in de nacht... Ja, ja. uh... Een Be beter antwoord is, we zien wel. <laughs> we zien wel, dat lijkt me een veel beter antwoord. Nog één keer de website dan maar. www.musicformali.com En het uh, mailadres is info@musicformali.com. Ja, Oké. Okay. En dat kan via de site ook altijd vinden. Voor, uh, ja, als u nog een gitaar over heeft, dan weet u nu waar die naartoe kan. Dit was het uh, zometeen uh, Nora dus met Woord van de VPRO. Hele goede nacht nog. En uh, wat mij betreft graag tot volgende week en wat lex betreft tot maandag. Ik ben ook wel eens bang, net als jij, en jij en ik en ik. En CRV.